Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste kinderen van toeslagenouders zijn weer thuis. Twee kinderen werden tijdens het drama met de kinderopvangtoeslag uit huis geplaatst. In totaal klopten 140 ouders aan bij een groep begeleiders. Zij helpen die kinderen om weer terug naar huis te komen en dat is bij twee van hen nu gelukt. Het is volgens de Volkskrant de bedoeling dat het gauw bij meer kinderen gaat gebeuren. Let op als je de komende dagen wil gaan zwemmen in meertjes en rivieren. Op veel plekken kan namelijk blauwalg zitten waar schudrijks water staat. Als je daar doorheen zwemt kun je last krijgen van je huid. Maar het kan ook hoofdpijn en maag en darmproblemen veroorzaken. Op zwemwater.nl kun je checken hoe het zit met de waterkwaliteit op zwemplekken. Een heftige brand in een snackbar in Volvega. Na een tijdje sloegen de vlammen gisteravond uit het dak. En net toen het vuur onder controle was ontdekte de brandweer dat er ook een gaslek was. Buren moesten voor de zekerheid hun huis uit. We zouden eigenlijk net gaan slapen. En toen zagen we vanuit de slaapkamer dat het erger werd. En toen werden we later door de politie gevraagd om... Uh... Nou, uit onze huizen te gaan. De gasleiding is afgesloten door het gasbedrijf. En het vuur is inmiddels geblust. Het wordt waarschijnlijk weer een druk weekje voor ijsmakers. Met het mooie weer zijn ze keihard aan het werk om alle bakken te vullen met lemon, cookie cream en Oreo-ijs. Maar ook zij maken zich zorgen. Door de oorlog in Oekraïne zijn alle ingrediënten namelijk duurder geworden, zegt deze ijsmaker in Hengelo. Boter, vorig jaar 4,20 euro, nu is die 8,40 euro, suiker ook 30 erbij, uh, melkpoeder ook 60, 70, 80 erbij. Ik vind het heel lastig. Hij vroeg vorig jaar 1,25 euro voor een bolletje, nu is dat al 1,50 euro. Deze vrouw heeft het er wel voor over. Uh, ik moet zeggen, over de loop van de jaren is het wel duurder geworden. Maar daarentegen vind ik het ook niet super erg, want ijs was super lekker. Ik heb niet zoveel problemen mee. Nou, niet iedereen denkt er zo over. Volgens die ijsmaker die je net hoorde, nemen veel mensen een bolletje minder door de hoge prijzen. En het weer nog, in het noorden kan het een beetje grijs zijn. Het is wel overal droog en later zijn er door het hele land af en toe wolken en af en toe zon. Het wordt 22 tot 26 graden.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 Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. ZFM, Zfm. een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM. Uh, ja, Root Syndicate is de hit uh, bij ZFM en uh, Mockingbird Hill, later nog een cover van gemaakt, een grote hit geworden. Het is vijf over elf. Uh, ja, we gaan praten over uh, wat er allemaal te doen is voor de jeugd, met juist. Duco Baucus, dat klopt. Duco. Yes. Dat Duco. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Familie van jullie van Gerard? Ja, van, Joop. van Gerard. Ja. En Joop, ja, dan hebben wij ja. boven elkaar gewoond. Dat uh, zou heel goed kunnen. Ja, in de Linnaeusstraat. Ja, ja, ja. Dat was ja, die ja. hele vervelende man. Dat was Ger, ja. weet je nog <laughs> nee, nee, Luister, er werd in het verleden, had je stichting Regulaarde, er werden altijd veel activiteiten voor kinderen uit Zandvoort georganiseerd toen. Uh, jullie, jullie zijn een beetje, lijkt mij, in dat gat gesprongen met team Sportservice. Want jullie organiseren voor kinderen tussen 6 en 12 jaar uh, allerlei activiteiten. In de oranje School, op het Speelplein en Zandvoort Noord.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 Uh, ja, wel eens activiteiten samen waarbij we onze krachten proberen te bundelen en uh, ja, ze nu en dan extra uit te pakken met een activiteit. Ja, want jullie doen ook zangvoetbal, hè? Dat is ook heel erg populair, begreep ik? Ja, dat is afgelopen woensdag voor het eerst van start ja. gegaan. Toevallig ook in combinatie met, uh, met pluspunt. Dat wordt gegeven door mijn mede-collega Wessel. Aha. En, uh, nou ja, dat uh, was inderdaad een, een groot succes. Zeker omdat er eigenlijk voor die doelgroep. Uh, ja, nog niet echt heel veel is. Ja. Dus het is alleen mooi dat uh, we continu proberen iets nieuws zeg maar, uh, op, de, op de markt van Zandvoort uh, te krijgen. Zodat er in elke doelgroep eigenlijk wel wat te doen is qua bewegen. Er dus Zijn er nog wat talentjes gespot voor uh, misschien voor SP Zandvoort? Ja, wie weet. Wie weet. Ja, ik ik uh, collega uh, volgende week weer, dus uh, ik, uh, ah. ik ben benieuwd of er uh, wat bij zit. Ja, je weet nooit, je weet nooit.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 uh, die gaat een beetje over het contact met uh, de sportvereniging aan te Zandvoort. Want heb jij een, een sportopleiding gedaan, al? SIROS of zo, of iets? Ja, ik heb de dus, nou ja, sportacademie van Amsterdam gedaan. Oh, prima. En, ja. uh, en daarna de ALO. Uh, de ALO, de uh, Algemene Lichamelijke Opvoeding, is dat? Opvoeding, is dat ja, ja. Ja, ja. Ja, maar daar kun je ver mee komen. Je bedoelt, daar kun je alle kanten mee op. jij hebt voor deze kant gekozen. Uh, blijf je dat voorlopig nog doen?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 ja, teamsportservice.nl teamsportservice ja, ja, en, en, en we zijn ook actief op uh, social media ja, daarin Facebook, Facebook ja. en heeft ook op Instagram uh, kunnen opzoeken okay. TikTok nog oh, Dat we <laughs> nee, nee, nee, we ligt wel in de toekomst <laughs> ja ik heb uh, laatst een uh, lijst gehad van mijn dochter uh, TikTok <laughs> dus, TikTok les. <list. laughs> oké okay, duco hartstikke bedankt en uh, uh, ik zou zeggen heel veel succes verder mee en uh, ja wellicht uh, komen we nog wel eens terug in dit programma met wat jullie allemaal doen Ja. Zijn. Ja. Je ook hartstikke bedankt en ik wens jullie een fijne middag. Dank je wel. Vele, veel. Goed weekend. Oké. Okay. Bye bye. Oké. Okay. Tot ziens. De ja. zomer geeft je het zonnigste radiostation van de hele westkust. Dit is C F M. I feel good. I knew that I would. Not. I feel good. I knew that I would. night the like sugar i feel nice like sugar and by so nice so nice i got you Bye. I feel nice I Sugar is I feel nice Like sugar and So nice, so nice I got to hear Wow, I feel good I knew that I wouldn't.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 Ja hè, ja, maar wel. op een gegeven moment weet je dat zelf niet als je, als je die, uh, die rood van maakt. Ja, ja ik, <lacht> ik noem het al. Je noemt het maar rots ja. <lacht> ik, ik kijk nooit terug en nee. ik doe en ik doe en ik doe en ik denk er nooit over na. Maar uh, als ik dan terugkeek en ik vond hem leuk. Ja, ik heb ook vaak meegemaakt dat ik echt huilend van de tafel viel van het lachen. En dat ik <lacht> mijn vrouw liet zien en dat ik zeg van uh, zet je sap het.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 die meteen in het slot valt, meteen beelden ziet. En later, veel later, heb ik begrepen dat ik daar toch een uh, behoorlijk een enling in was. En uh, ja, ik had ook geen stripachtergrond, dus ik, ik kwam uit de KLM en de uh, ja. poppetjes gaan tekenen. En uh, de AD trapte erin, zeg maar. Ja, maar juist de tekst erbij... die maakten het vaak heel grappig, moet ik zeggen. Ja, ja. Wat, wat later ook bleek... is dat heel veel striptekenaars... fantastisch kunnen tekenen, veel beter dan ik. Nou. Maar dat er toch uh, redelijk... Ja, dank je. Maar <lacht> dat er toch redelijk weinig zijn... Dus die tekst en tekeningen samen doen. Dus wat nee, dat nee. betreft... Uh, had ik geen ervaring... met striptekenaars. Ik ben later in Stripland terechtgekomen. En toen zei iedereen... Uh,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 En, uh, dus we vonden het fijn als ik dan een studio uh, huurde. En uh, ik dacht aan berg En toen zei mijn vrouw, nee hoor, overal lijk. Het mag alleen in Stamford zijn, want uh, daar kom ik graag. Dus want waar wonen en... jullie toen in Amsterdam? Ja, we wonnen oh. uh, in dorp. Ah, ah. Dus zeg maar, Jolanda hiervoor. Dus ik heb nu Laura, ah, ja. 21 jaar. Maar het model hiervoor was Jolanda. Uh, uh, <laughs> dus, uh, dus zo doe je ja, bij je, je ja, zonverduidelijk in dan, uh, Ze zegt als er dan toch een studio moet komen, dan in Zandvoort. Dus ik in Zandvoort rondgereden. En uh, ik kwam vroeger wel in Bad Zuid en dat was allemaal heel gezellig. En, uh, dus ja, het maakte mij niet zo veel uit. En, uh, toen kwam ik op die ronde flat uit aan het eind van de boulevard. Mm -hmm. Toen dacht ik ja, dat is een beetje het eind van de wereld. Huh.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 Ja, en, en eigenlijk een, uh, een jaar daarna gingen we uit elkaar. We gingen wel meer uit oh, elkaar, maar dat ja. was omdat ik dan naar Zandvoort ging met de ah. auto. Maar toen hadden we iets van laten we het duurzaam maken, misschien is dat leuker voor ons allebei. Mm. Dus toen, uh, toen ben ik er blijven wonen, ja. Ja, nou dan woon je vlakbij Havana bijvoorbeeld, hè? Dat zit beneden in, onderscheid. Ja, ik woonde boven Havana, Ken ja. en Helen. Ja. En uh, ja, joh, ik kreeg daar een warme band mee en uh, het hele rijlen en zeilen en, en al die types uit die flat, die gingen ja. daar ook allemaal eten. Ja, toch Het ja. was voor mij een thuiswedstrijd en omdat het, uh, ja, kwamen allemaal hele rare dingen tegen. Het was ook een soort uh, uh, wildpark, want dan liepen er ineens twaalf edelherten daar in die ja. hoofd op ja. straat. ja. En dan moest ik in het begin erg aan wennen, want toen dacht ik: God, we uh, horen die niet in de duinen en zo. Ja. Maar ze liepen ook langs Havana wel. Uh, ja, ze kwamen over het strand. Ja, Eigenlijk overal, ja. Ja. ja. Dus dat vond ik wel iets hebben, dat, uh, dat Zandvoort, als ik, als ik al voorzichtig binnenkwam. Ja, het kon zomaar gebeuren dat, uh, dat als je Zandvoort binnenreekt. via de Zandvoortse Laan.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 die schilderijen zijn in Thailand gemaakt. Dat is wel van mij, maar ik voel me er eigenlijk niet zo lekker bij. Dus laat die tentoonstelling maar.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 Dus dat was een fenomeen destijds. Dus ja. toen had ik de hoop dat, uh, dat Jan wereldkampioen zou worden. En daar had hij ook alles voor mee, <coughs> behalve de Poen. Behalve de Poen, ja. want hij is nooit ja. in de, de grote auto's terechtgekomen. Hè? Het waren ja, allemaal. Waren de motorrijder klaagden altijd dat hij de verkeerde onderdelen had. Ja. Of die, die kwamen van het waterlooplijn, of die kwamen in het spijwaarts. Dat was.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 Ja, dat was wel een baas, hoor. Die, uh, die, ik kan me voorstellen dat, dat die uh, Schumacher wat dat betreft een beetje voortrok. <lacht> en, uh, oh, dat, nou. Ja, nee, maar ja, dat, ja? Blijf, dat blijft een Italiaan natuurlijk. Dat, dat, is, dat is gewoon zo. oh ja, ik, ik durf zo ver niet te gaan dat het inzit is. Maar, het, het, nou, ik zou het oh. ook niet op de radio zeggen. oh dat is er. <lacht> <lacht> <lacht> dat wordt niet de bedoeling, dat maar goed. Nee hoor. <lacht> nou ja, over de betrouwbaarheid van Ferrari. Uh, we hebben volgens mij ooit eens ook een trein gehad uit... Uh, ja, uit Italië, ja, klopt. Die het station niet uitkwam. Nee. <lacht> euh, oh ja. Ze maken al het weer hoor. Sorry. Ja, ja. <lacht> ja. Ja. Maar, ja, ja. Maar, nee, dat klopt, dat klopt. Nou, ze hebben wel een goede auto nu. Maar nu hebben ze weer een verkeerde mens aan het roer staan. De ferrari lijkt ja. zo. Ja, ze die... hebben nu een goede auto. Alleen, um, nu, nu we het toch over Italianen hebben. Je verdenkt natuurlijk... Als ze hard gaan, dus Leclerc, dus, uh, zijn ze ook wel... Dan denk je, nou, ze hebben iets, iets gesjoeneld ergens wat ja. wij nog niet weten. Ja, ja dat we hebben ze toen twee jaar geleden meer gedaan. Ja. Ja. Ja. Dat, ja, ze opeens, dat, de... dat ze opeens heel hard gingen en <lacht> niemand wist waar en het vandaan kwam. Ja, die ging af Ja. De brandweer ja. En, uh, in zijn brandweer al zo. En <lacht> toen toen Rote, vonden we ja. het al gek eigenlijk. En, uh, dus die liet iedereen, uh, iedereen alle hoeken zien, Lecler. En En toen bleek weer dat ze met die brandstof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 Maar Jos ook. Ja. Ja. Ik, ik vermoed dat, en dat weet Max wel zeker, ik vermoed dat op een gegeven moment de leiding, uh, Maarten Schiet en uh, Helmut Marco, als ze hem zagen aankomen, toch wel onder hun bureau zijn gaan zitten. Van heb je die niet ja. meer? <lacht> uh, <lacht> ja. ja, nou <lacht> die later, heb is toch, later is het op meer. Later is het op minder geworden. Maar, uh, <lacht> ja, maar nog steeds, op een gegeven moment werd Max zo goed. Ja. Wat ik erg goed van Jos vond.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 rijk zijn. De meesten zijn rijk. Die hadden ja. hem in de flat ook zitten, zo'n vader. Ja, en, en die denk... zoon moet dan... die moet dan regen. En, uh, ja. ja, die hebben geen slag gewerkt. En, en die, dat soort zoontjes... Strol, autosport... Maasdepin. Ja. ja, ik bedoel, ja. Uh, er zijn natuurlijk -jongens voorbeelden. Jongens die, uh, ja, die maar... ook niet kunnen helpen dat hun vader... Ja, uh, maar... vaak een boek Ja, absoluut. absoluut. Jij, jij hebt mij verteld, de toon, dat uh, het makkelijker was om uh, iets over uh, Jos te maken dan over Max. En dat kwam natuurlijk omdat Jors... Nou ja, uh, uh, uh, vaak in de... in de, uh, ik, ik ik de baan iemand, stond. Uh, Laatste Rob Kamphuus... die zei ja. dat hij fan was... en ik zei, nou ja, ik ook van jullie... en Doornbos en jij... ik vond het programma, en uh, Dus ik, ik lul al een beetje in het verleden. Uh -huh. Maar als Grindbakken... konden praten, zei ja dan... <laughs> <Tof>. <laughs> ja. Dan, uh, uh, want... Ja, joh, geef me een circuit met een grindbak of Jos zocht hem op en, en ik chargeer een beetje. Dus een van de leukste verhalen, hoe ik weer aan lachen. Op een gegeven moment belde me een vent op en die zegt, ik ben uh, Huub Rottengatter. Ja, dat was de manager en hè, leuk, toen van Jos. hem na in ja. zijn stem, want uh -huh. wat moet een manager <laughs> van Jos Verstappen, want dat was een grootheid Jos Verstappen. Uh -huh.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 ...in de advertentiespagina... ...groot die staat ja. helemaal... ...van de Shell en de, de Philips... Ja, ja, Shell, Philips is ...voor u meneer uh, Philips of zo... Ja. Ja. Of... Ja. Ja. ...prachtig, ik vond dat zo goed vertonnen. Ja. ...dus ik was wel een grote fan... ...van Hubert Rottengatter... Ja. ...dus toen die belde en ik dacht... ...dit is, dit is een netro uh, Rottengatter... <laughs> ja. ...toen bleek het de echte te zijn... <laughs> en, uh, ...en toen zei die... ...naar nou een kwartier... ...zou je ook eens een...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 Er is maar één manier om mij volledig verkoos te maken. Wat, wat blijkt wat niet zo is met Max. Dat is dat hij gewoon rechtuit blijft rijden en onder die vlag doorgaat. Ja. Meer niet. Ja. En dat hij die gindbakken met rust laat en dat hij gewoon netjes rijdt en zo hard mogelijk. En wat zei wat Huub doen? Als je dat maar tegen je cliënt zegt, ja, ja dan heb ik het een stuk rustiger. Wat dan laat ik hem met rust?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 Whistle red in the blue Shawty don't even know she can get in it for the low Told me she not a bro, it's okay, it's under control Show me brand new, cause girl, you can handle Baby, we start something, you come up in bar clubs. Girl, I'm losing my Bugatti the same nose Show me a perfect pitch, you got it, my banjo Talented with your look like you blew out a candle So I'm music, know you can make it whistle with the music Hope you ain't got no issues, you can do it Even if it don't fit, you never lose it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 sluit nu mee met Florida, Zo heette die. En, uh, wisselen, hè? en de wel, wissel, hè? En de wissel, ja. ja. Uh, Toon, je, je, je bent er nog, hè? Leuk. Ja, ja hartstikke ja. goed. Hé, hey, Toon, ik wilde even vragen. Ik wilde even terug in de tijd. Uh, want jij bent toen ja. begonnen bij het AD. Uh, als, hoe kom jij als Amsterdammer in Rotterdam terecht? Nou, ik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 ...was uh, aan het rondstrooien daar... ...en is de geweldige quizmaster geworden... ...die, ja. uh, die hij was... ...legendarisch... ...en al Alexander Curly... Uh, ...zong het lied... Trus uh, Connehus... ...Truus uh, Connehus, ja, uh, uh, ja... ...en ging water ja. zeilen... ...en uh, ze zijn allebei dood... ...en uh, ik voel me ook niet lekker... <lacht> <lacht> <lacht> dus, ...dus ja... ja ...dat... Uh,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 Als je wil blijven, moet je niet op deze school uh, gaan. Dat vond ik heel raar, aan mm. van een leraar. Dus die zag die gedrochte van mij, wat de voorlopers waren van knudden met die hoge broeken. En yeah. uh, ik heb dat goed onthouden, ben ook niet naar die school gegaan. En dat heet dan autodidact. En uh, toen ben ik gaan leuren met mijn poppetjes. En uh, in Amsterdam was iedereen met vakantie. Uh.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 Ik merk het aan de biertjes in uh, in in uh, de schouwelschouwjes, ja. Ja en het in de witte de witte. De ja. schouw, ja, daar heb ik ook mijn mijn uh, sollicitatiegesprek gehad met, met John Lenoble in de schouw. Ja. Nou, John Lenoble bleek een fan meteen al. Dus okay. toen ik met ja. met bij, uh, bij meneer Visser kwam op de Westblaak in de hal.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 Ik ging altijd lam ging ik ja. naar 0,20. <laughs> en ik weet nog wel, toen was blazen nog niet zo populair. En ik deed allemaal dingen die niet hoorde. Ja, ja. Um, dus ik was behoorlijk beschonken, ramen open. <laughs> en, en als ik de strepen zo'n beetje tussen mijn wielen hield... dan uh, ja, dan kwam ik wel ergens in Amsterdam <laughs> uit. Ja. Dus, uh, nou ja, goed. in ieder geval een groot, <laughs> ja. groot succes geworden bij het AD. Ja, en, uh, ja nou, weet, je, weet je waarom de stroomversnelling kwam? Met een jongen die absoluut geen tekenfilm kon maken. Bart Jan van Baarle. Ja. Uh, ik bedacht Tikkie terug. En hij zegt, oh, dat kan ik wel tekenen. Hij was 18 jaar. Oh ja. Nou, daar klopt er geen reet van. Maar Tikkie terug. Ja, dat werd een begrip, hè? een Ja, ja. Tikkie terug. Ja, ja, terug. Jaap, Jaap, Tiki terug. ]zelfde.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 Maar op een of andere manier ben ik hem niet onder te krijgen en denk ik weet je wat, ik verzin weer wat en ja. dan, dan gaat het wel weer. Ja, ik ben nooit het, bang geweest. Zo op... moet je ook in het leven staan, die je toon, toch? Ja, ja. Ja, ja, ja absoluut. Ja, dus. Helemaal goed hoor. En uh, nou goed, het, 12 augustus wordt de, de tentoonstelling geopend. Ben je, er, ben je er zelf bij? Ben je erbij, ja. Ja, natuurlijk Ja, dat, ja, dat, dat, dat kon, kon haast niet anders. Het is een beetje naar de tijd natuurlijk, en heel veel mensen zijn nog weg, maar ik zit ja. het toch...